Dit was het renoveren. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu zie <tied> het. get you get you get you get you get you get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 Thank <laughs> you. Jong zit in de house. Goedenavond Dennis. Helemaal los. Ja, helemaal los, hè? He? Helemaal gezellig. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, maar... Uh, voor wij sta je helemaal klaar uh, met een daverende set. Ja. Ik ben er helemaal klaar. voor. Jij bent er helemaal klaar voor, nou. Luisteraars. Het komende. Ja. Wat zou ik zeggen? 50 minuten in de mix. Wordt hij nog uh, opgenomen? Ja, zeker. Ja, kun komt, je ook nog wat uh, anders zeggen? Ja, hier op een we wachten het af. Nu. De komende 50 minuten in de mix Dion Sydney. En volgens mij is dit de one and only: Duc de Mont. Nieuwe muziek hier op jouw 106.9, 104.5 en natuurlijk ook op het wereldwijde web. Die hele grote speeltuin: www.cfmsanford.nl. En mocht je ook een kijkje in de studio willen nemen, dan kan ook gewoon: ga je naar dezezelfde website. En daar hebben wij de livestream. See it in the mix. you never knew, all the pain that I've been through, even this morning, looked outside my door, for your ladder on the floor, seven long years of moving through the streets, letting people in, but they don't talk to me, they look right. We oh. Again, I'm a feeling tipsy. Alright.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 De frequentie 104 partijten kun je erover vinden en zullen we dat gewoon doen we pakken er gewoon een uurtje bij we gaan een uur lang door zie je het nous. en voor de mensen die, die achter de camera zitten onze enige echte DJ Ramonzi wel bekend in het hele land maar vooral vanuit de Jinjin -jin. hij draait hier gewoon een gezellig moffie mee dus we gaan gewoon tot twaalf uur door. Zie je het in de house? En ja, dan mag het worden, hoor. Ik zie Dennis al helemaal je losgaan achter die knoppen. Ik zeg tot... Zie je Tot twaalf uur!